Reisorganisatie Corendon haalt vanavond opnieuw reizigers op vanaf Rodos. Het gaat om ruim 100 Nederlanders die daar op vakantie waren en weg willen vanwege de bosbranden. Gisteravond landde er ook al een toestel met geëvacueerde vakantiegangers op Schiphol. Ondertussen zijn er ook bosbranden op andere Griekse eilanden uitgebroken, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Een van die branden woedt op het eiland Evia. Dat is een van de grootste eilanden van Griekenland vlakbij Athene. Ook op Corfu... Uh popular to bad. Buitenlandse toeristen natuurlijk, uh, woed en brand. Vijf dorpen zijn daar geëvacueerd gisteravond. Op Corfu zijn inmiddels zo'n duizend mensen naar een veilige plek gebracht. Op Rodos zijn er meer dan 20.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. In Heinenoord, een dorp in de buurt van Rotterdam, is een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij zat samen met twee anderen in een stilstaande auto toen twee mannen met wapens op hen afkwamen. De schutters gingen er daarna vandoor. Ze zijn nog niet opgepakt. De zoveelste verandering bij Twitter sinds Elon Musk daar de baas is. Het beroemde vogeltje is weg. In plaats daarvan zie je nu de letter X als logo. Ook de naam verandert in X. En ben jij team Barbie? Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Of ga je voor Oppenheimer? We're in a race against the Nazis. Ja, de twee films gingen ongeveer tegelijk in première en daarmee ontstond meteen een strijd om de bezoekers. Er lijkt een voorlopige winnaar te zijn. De meeste mensen hebben gekozen voor Team Roze. Barbie heeft tot nu toe wereldwijd ruim 337 miljoen dollar opgeleverd. Oppenheimer kwam ook aardig ver, ruim 174 miljoen. Het weer, flinke buien met onweer, hagel en harde wind. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Morgen meer zon, minder bui. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWD. Korte file in Noord-Holland op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Ik dus knoop het en knoop het staat 3 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En nog een wegafsluiting, de A22 Velsen richting Beverwijk. De Velzen tunnel is daar dicht, er zijn daar problemen met de verkeerslichten. Omrijden kan eenvoudig via de wijkentunnel over de A9. En tot zover de AWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit.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 Cause me, you're oh, the one I should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 No one can tell me you.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 Dat het. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Heinenoord bij Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt... toen de auto waarin hij samen met twee andere mannen zat werd beschoten. Het duo sloeg na de schietpartij op de vlucht. De politie onderzoekt de zaak. Twitter heeft het logo veranderd in een X. En daarmee lijkt het erop dat de laatste dagen van de merknaam Twitter zijn geteld. Twitterbaas Elon Musk had al aangekondigd... dat het beroemde blauwe vogeltje zou verdwijnen. En de Verenigde Staten heeft Cambodja een aantal sancties opgelegd na de verkiezingen van gisteren. De partij van premier Hun Sen, die al bijna 40 jaar in het zadel zit, heeft de verkiezingswinst opgeëist. Volgens de VS was de stembusgang niet vrij en niet eerlijk. Het weer is nog vrij veel bewolking, maar vanuit het zuidwesten klaar het op. Later vanmiddag kunnen er weer buien vallen bij 20 tot 23 graden. E. E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 Nou.